7 uur, Gert Kluuk met het NOS Journaal. De nieuwe politieke partij van de ex-PVV'er Hero Brinkman... heeft bij de Tweede Kamerverkiezingen 7.363 stemmen gehaald... veel minder dan andere nieuwkomers. Voor een kamerzetel had het democratisch-politiek keerpunt van Brinkman... bijna 63.000 stemmen nodig. De partij 50PLUS van lijsttrekker Henk Krol was de grootste nieuwkomer... met ruim 177.000 stemmen. De partij heeft twee zetels in de Nieuwe Kamer.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 ABN Amro, de bank anonu. Dit is Radio 1, de NTR en heren, goedenavond. Zij studeerde godsdienstwetenschappen... is en een bekroond theatermaker en een bekroond dichter... maar treedt nu toe tot de rangen van de romanciers met De Laatste Adema... de wonderlijke geschiedenis van een oud-adelijk geslacht uit Friesland... en wij vragen ons af wanneer dit boek zal worden bekroond. Hier is Marjolein van Heemstra... Uw presentator is Jelly Brouwer. Heb je net echt ook wel eens een roze koek met een vorkje gegeten? Nee. <laughs> nee, nooit, nooit. Die heb je verzonnen? Ja, die heb ik echt verzonnen, ja. Ik zag het namelijk ja. helemaal voor me. Zo'n schoteltje, een roze koek erop. Ja, een servetje en, dan een, <laughs> ja. en een vorkje erbij. Ja. Nee, ik vond het heel erg passen bij dat personage van uh, Boer Fluit. Zo ver nee. ging het niet in jouw geval. Wanneer nee. gebruik je de titel van barones? Bar barones Marjolein van Heemstra? Uh, nooit. Nee, nooit. Terwijl ik een stuk van jou las in de Vog. Ja. Waarin je zegt dat je toch terugliep naar de loketbeamte toen je ontdekte dat ze uh, de titel barones dus niet, in, mijn niet mijn in je paspoort, paspoort had. Ja, ja. maar opgenomen. dat was. Ik gebruik hem nooit als ik mezelf voorstel of als ik uh, uh, er iets moet opschrijven. Naam moet opschrijven of zo. Maar het staat wel al heel lang in mijn paspoort. En het is voor mij echt onderdeel van mijn naam. Dat is het eigenlijk ook gewoon wel. Dus ik vond het heel gek toen ineens dat er niet meer in stond. Het voelde zo kaal en... Uh... So, uh, ik heb ook maar één voornaam, dus ik vond het ineens een hele. Heel Mario Leijn van Heemstra. Ja, dacht, dat dus kan dit, iedereen wel zijn. Terug. Ja, dus dat, maar het was grappig, want het was ook een beetje confronterend natuurlijk. Dat ik dacht: Oh god, sta ik daar bij dat loket in Amsterdam? Uh, waar was het nou? In de pijp. Ja. Van: U bent mijn titel vergeten. <lacht> die vrouw keek me ook echt aan: Van meer gek geworden. Ja. En toen, hoe, hoe reageerde ze? Uh, ja, een beetje droog zo van. Um, ja, zij vond het onzin natuurlijk dat ik, dat ik daarvoor terugkwam. Denk je? Um, ja, ik denk het wel. Maar het was, er was een soort nou, nieuwe regel. Je? Ja, ik weet het niet. Ze, ze reageerde wel alsof ze dat uh, onzin, onzin vond. Ja. En er was een nieuwe regel, zei ze, dat dat er niet meer in werd geschreven. Maar nou ja, goed. Daarna werd het weer wel ingeschreven. En dus. nu staat het gewoon fijn in je, dat je staat paspoort. Er in. Ja. <laughs> ja. En het zou echt kaal zijn als het niet in het paspoort stond. En verder gebruik je het echt helemaal nooit. Nooit, nee. nee. Nee. Um, uh, je schrijft trouwens in dat stukje, in, in folk, of stukje, een behoorlijk groot stuk is dat... En, uh, ja. en nogal interessant om te lezen. Omdat zich tussen mijn voorouders nogal wat types bevinden... aan wie ik bepaald geen voorbeeld zou willen nemen. Voorstanders van de slavernij, tegenstanders van het vrouwenkiesrecht. Alleen al vanwege hen zou ik mijn titel nooit op mijn visitekaartje zetten. Ja, nou ja, dat is, um, het is zo dat ik... Het is helemaal niet dat ik me schaam voor mijn familie. Maar er wordt, alles wordt natuurlijk opgeschreven van zo'n adellijke familie. Dus je vindt heel veel mooie en goede dingen terug. Ik heb heel veel leuke voorouders ook. Maar je vindt ook de vreselijke dingen terug. En ik las laatst de brieven van Aletta Jacobs. En dan komt een van andere voorvader van mij uh, naar haar toe. om te zeggen dat hij het belachelijk vindt dat vrouwen kiesrecht. En dan denk ik, oh god, <lacht> daar, daar heb je weer zo een. <lacht> Welke voorvader dus, was het? Ja, dat ga ik niet bij uh, naam noemen. Dat, uh, oh nee, dat ligt nee, dan die, toch gevoel? Ja, ja, ja, ja. Ja? Nou ja, dat is niet mijn eigen achternaam, dus dat vind ik niet leuk voor die familie. We oh. zijn natuurlijk allemaal familie van elkaar. Hè? En allemaal ja. daar in het hoge noorden, Aletta Jacobs. Ja, ja, ja. Maar ja, wij, ja, wij zijn dan een Friese adellijke familie. Maar je hebt natuurlijk elke provincie zo'n beetje zijn eigen... eigen Adelijke familie, ja. ja. En uh, hoe heet het landgoed waar, waar jouw familie vandaan komt? Nou, er, ja, er, was niet echt, er waren verschillende land, landgoederen en uh, kastelen. Daar is niet meer zoveel van over. Er is nog vogelzangstaten in Friesland... waar we wat Van Heemstra's gewoond hebben. Van Heemstra's Staten is nu een flat. Ligt in de bosjes nog wel het paardengraf van een verre, paard van een verre oom van mij. Dat we hebben laatst bezocht. Oh, ja, en in, Dat paard ligt daar begraven met een ja, steen. Met een steen. Erbij. Hier rust het paard. Ja. En in welk jaar is dat geweest? Uh, dat was denk ik 18e eeuw of zo. Oh, ja. dat, dat, dat weet ik niet zeker, hoor. dat zeg ik nu. Maar dat, dat denk ik, zoiets. Dus dat is een oud graf. En er liggen nog uh, wat van Heemstra's in werd begraven. En daar heb je ook nog uh, ja, wat in de kerk dingen die, die herinneren aan onze familie. Er zijn heel veel sporen in Friesland van die familie. Mm -hmm. Maar in principe... Uh, en die van Heemstaten, ja, ik noem dat dan een landgoed... maar dat was een, een soort kasteel, wat was het? Ja, een groot huis... Ja. En, en daar staat nu een heel treurig uh, bejaardenhuis. Het, het mooie maar ik weet niet of ze er een... treurig zijn. Het ziet er best gezellig uit. Maar het, is, het is bepaalt geen uh, staten meer. Nee, maar nee. Er is wel nog een uh, hek. Dat is grappig. En een soort slotgrachtachtig uh, ding. En dan zo Van Heemstra staat. Oh, en dat dan is, dan is wel belangrijk. Ja, het heet ook Van Heemstra staat, Het bejaardertijd. Ja. ja. Um, even om het geheugen op te frissen. Of misschien heb ik het zelfs wel helemaal nooit precies geweten. Wat is ook alweer het verschil tussen een barones, een freule en een jongvrouw? Nou, een vreul is een ongetrouwde barones. Dus ja. uh, dat ben ik in principe. En een jonkvrouw, je hebt gewoon verschillende. Dus je bent eigenlijk een en Geen En geen barones? Nou, zo noem je een, een ongetrouwde barones. Hm. En uh, een jonkvrouw is. Uh, ja, is van een van Stoetwegen, dat was een heel beroemde. Hè? Oh, die ken ik niet. Nee, want jij bent van 1981. Ja. En ik ben van een paar decennia daarvoor. Ja. En er was één heel beroemde frulle van Stoetwegen. Zat uh, in de Tweede Kamer oh. voor de CAU En oh, ja? uh, was een enorme voorvechter van het vrouwenkiesrecht. Het oh, werd leuk. ook wel de, ro de rode frulle genoemd. Oh ja, nou er zaten ook wel leuke tussen hoor. Ja, dat... <laughs> Zeker wel. Maar is Freule maar... dan geen titel eigenlijk? Nou, dat, ik moet zeggen dat ik weet niet precies hoe dat allemaal zit. Ik weet gewoon dat mensen uh, ongetrouwde baronese freules noemen. Dus dat er mensen zijn die mij dan freule van Heems gaan noemen. Ja, dat het in, maar, in elk geval uh, duidelijk is dat jij nog, je nog niet verbonden hebt Ja. In aan een jong heer. Ja, ja. en <laughs> jongvrouw is gewoon een andere titel. Je hebt gewoon verschillende soorten adelhertog, graven. zijn allemaal... Ja, verschillende titels. En, en, maar wat is dan het verschil? Ik bedoel, is jou onmiddellijk duidelijk van. Oh, dan ben je van een andere tak of zo? Als je nee, met nee, een vrouw kijkt. Nee, dat is ook heel. Heel veel van die families zijn ook wel gewoon met elkaar getrouwd. En, uh, ja. Nee, en ik moet zeggen, ik. Ik. Uh, over echt die hele exacte details van waar refereert een jongvrouw precies naar, wat is het exacte verschil met mm -hmm. de barones? dat, dat uh, moet je me niet vragen. Nee, ik het zie ogen ook een precies. <laughs> ik, zag ik zag je gisteren op <laughs> kunst of tv, dat je ook opeens, zo, ik weet niet eens meer wat het nou precies was. Ja, ik zei was, het toen, het, om die titels, dat betekent niks meer. En toen oh, dacht ja. ik ineens, oei. Ja. Ja, ik, ik wil nou, je me... dacht het niet alleen, je zei het ook ja. gewoon hardop. Heb nou jij ja, nog is... reacties op gehad? Nee, nog niet. Maar het is natuurlijk toch iets wat, wat gewoon... Het gaat wel over identiteit. En voor mm -hmm. sommige mensen is dat, betekent dat veel. En ik wil dat ook niet uh, zo wegzetten. Mm. Of zo. Dus nee. ik wil daar ook een beetje voorzichtig mee zijn. Nou, ik heb het idee dat identiteit ook erg veel voor jou betekent. Voor wie eigenlijk niet. Want ja, uiteindelijk is dat waar de roman over gaat. Hè? Ja. Over identiteit. En in hoeverre je afkomst, je herkomst... Je leven bepaalt. Daar gaan ja. we het zo over hebben. Eerst iets van een andere woorden. Ik dacht, dat wil ik toch aan je voorleggen. Ik weet niet of jij dit weekend hebt vernomen dat Marlène ja. Februari de kolonist... Maximaal Februari is ja. geworden. Ja, ik las het vanmorgen, las ik er wat over. Ik vond dat wel bijzonder. Dat ze ook dat zo... Nou ja, ja je, kan het, je moet het ook wel zeggen op een gegeven moment natuurlijk. Ze, is ook heel, ze lijkt ook helemaal op een man, hè? Ja, er is nu een foto gepubliceerd. Ja. Vanochtend in de Volkskrant stond nog een foto volgens mij... van ja, stond, Marjolein February. Ja, Marjolein februari ja, ja, in de Volkskrant. Ik, ja. Ja. En in de NRC staat nu een foto van haar als man, als ja. Maxime. En je ziet... Kun jij het beschrijven waar, waarin... want er is nu duidelijk een man te ja, zien. Ja. Maar waar zit het hem in? Nou, het is een beetje die kaaklijn, die is volgens mij veel scherper. En ook de blik. Ik weet niet, het is een hele mannelijke... Ze zit ook. Of Anders, ja. Hij, ja zit anders, hè? Veel misschien steviger. Of, of is dat dan misschien mijn associatie met een man... <laughs> dat ik dat er overheen leg? Weet ik niet, maar ik, het is wel, wel toch wel een ander mens geworden. Nou, Het is interessant dat je ook zegt, ze, ze zit uh, anders, steviger. Want ja. vanochtend in de Volksant in het interview... meldde ze dat sinds ze testosteron ja, slikt, ze uh, niet meer twijfelt. Toen dacht ik, ik wil dat ook. Ja. Testosteron. Dan hebben we precies hetzelfde ja. gedacht. Ja, ja ik, vond het, ik was heel erg geïntrigeerd door dat stukje. Ik had er echt veel meer over willen lezen. Want het is toch. Nou ja, ik hoop dat ze erover gaat schrijven. Wat, wat dat dan, hoe dat hele proces ja. gaat. Nou, die plannen zijn er geloof ik wel. Dat ja. kondigt ze ook wel aan. In dit stuk in de NRC staat er overigens ook nog dat ze uh, uh, dat er veel jonge vrouwen zijn die haar als rolmodel hebben en die ja. het haar min of meer kwalijk nemen. Van, nou was je, hadden we een rolmodel oh, ja. en wat voor één... en nou ga je, loop je opeens naar de andere kant? Andere kant? Oh ja, ja, dat is maar... Of, ja, als je het in twee kanten ziet. Dan, ja. Hm, nee, zo zie dus dat, jij het niet. Nee, dat heb ik niet. Ik vind het heel, uh, heel intrigerend en ook bijzonder. En ik vond ook dat ze er heel mooi over uitsprak. Dus het... Het raakte me wel. Ja. Nog iets anders. Ik, ik zag op internet dat ze ook al een, een eigen website in het leven heeft geroepen, Maxim ja, uh, Februari. En uh, daar staat op vermeld dat ze uh, uh, haar prijs gaat verhogen als je haar inhuurt, Maxim Februari. Ja, precies. Waarin ze stelt dat de prijs omhoog gaat omdat mannen nu eenmaal 18% meer betaald krijgen voor hetzelfde werk. Ja, nou, heel terecht. <laughs> ja. Goed. Um, Marjolein, de andere Marjolein. Of ja, ja, die ene Marjolein is er niet meer. Marjolein van Heemstra uh, is vandaag onze gast in kunststof. De tegel ligt daar. Met de vraag of die op een gegeven moment beschreven kan worden. Ja. En uh, luisteraars kunnen zich melden, kunt vragen stellen... opmerkingen plaatsen. Um, ja, nog iets anders wat betreft het nieuws. We zitten natuurlijk helemaal in de politiek. Uh, Kamp heeft uh, vandaag de twee uh, uh, mannen ontvangen. Rutte ja. en Samson. Um, zitten er nog mensen van adel in... Uh, in de politiek. Frullen van Stoetwegen noemde ik net even. Nou, ja, dat is grappig. Ik had het daar laatst met iemand over. Maar volgens mij weinig. Ik kan er eigenlijk niet één noemen. Sibrand van Haarsma Buma. Ja, maar is die van adel? Nou, volgens ik, mij niet. ik ging even kijken. Hij behoort tot een uh, patriciërsfamilie. Ja, zie je, dat is geen zie je? adel. Nee, zie maar... Je? <laughs> <laughs> Leg het maar uit. Want ja. toen ging ik kijken wat dan een patriciërsfamilie is, een is. En die stammen af van de Romeinse adel. Ja, nou ja, volgens mij... Dat, dit is weer zoiets waar het allemaal... Ja, je bent nu expert, Marjolein Nee, van nee ja. dat ben ik je dus niet. Je zit vast, nee. <laughs> nee, nee, ik ben echt dat een heel expert. Ga je maar voorbereiden in. vanaf nu. Mijn eigen, mijn eigen uh, geschiedenis. Maar uh, volgens mij uh, zijn veel Patricius-families... Famili hebben ooit wel de kans gekregen om uh, van adel te worden... In de 19e eeuw toen is er veel nieuwe adel bijgekomen. En er zijn ook heel veel families die gewoon voor de eer bedankt hebben. Dus dat zijn, dat zijn ook veel... Je hebt ook nog Patricius families die dat heel vaak herhalen. Dat ze wel gevraagd zijn om van de adel <laughs> te worden, maar dat ze het niet wilden. En ik dus, schat uh, nu helemaal in dat Van Haarsma Buma. Ja, zo, dat, dat lijkt dat me misschien wel ja, zo'n ja. type. Ja. Goed. Uh, twee jaar geleden verscheen er van jouw hand een, een dichtbundel. Uh, waar je overigens mee genomineerd werd voor de C. Buddingprijs. Ja. Je bent uh, een, niet alleen dichter, maar je bent ook uh, schrijver. Je schrijft voor het toneel. Je gaat binnenkort, uh, ben je verbonden aan het Rood Theater. Ja. Je hebt veel voorstellingen gemaakt. Uh, je schrijft veel voor, je hebt een column in Trouw. Je schrijft ook voor de Volk, wat ik net al noemde. Journalist, nou, op verschillende terreinen, zeer actief. En nu is daar uh, dus je eerste roman. Ja. Verschenen De Laatste Adema, zo heet het. Het is, uh, met nadruk, een roman. Maar er zitten wel autobiografische elementen in. Zoals inmiddels wel duidelijk zal zijn. Want je bent zelf ook van adel. En ja. uh, het boek gaat over een uh, jonge vrouw. Loina van Adema. die ja. heet ook De Laatste Adema. Ja. Uh, en deze vrouw gaat op onderzoek uit. Naar haar familie. Je hebt het boek opgedragen aan, uh, aan je opa. Ja. En... Um, het, deze roman vangt aan met de dood van de grootvader van Loina van Adema. Ja. Is het bij jou ook ongeveer zo gegaan? Dat je opa stierf en dat je dacht, en nu ga ik het allemaal uitzoeken? En... Nou, um, ja, het, het was wel. Ik, ik, had al, ik was al een beetje begonnen met het boek. En toen overleed hij. En toen is dat wel echt uh, in een stroomversnelling gekomen. Ik dacht van, oh ja, nu, um, nu wil ik er wel echt iets, iets over zeggen. En ook voor mezelf onderzoeken hoe, wat het dan voor mij wel of niet betekent... om ook eens na te gaan van wat wil je eigenlijk doorgeven van zoiets. Mm -hmm. En wat antwoord je als... Mensen vragen natuurlijk best wel vaak van, oh, wat is dat dan? En ik, heb, ik had er eigenlijk nooit echt een antwoord op. Of je lacht het een beetje weg of zo. Maar dat is eigenlijk niet voldoende, want het is natuurlijk wel iets. Want ja, het is, toch iets, uh, het is toch je geschiedenis voor een deel. Dus um, dat, dat wakkerde het wel aan. Wanneer besefte je dat je van adel was, bent... Nou, ik schrijf dat in dat folkstuk. Wat mijn eerste herinnering is, volgens mij is dat, zijn die altijd niet waar. <lacht> Want je maakt natuurlijk, je creëert ook een beetje je eigen uh, autobiografie. Maar, ja, uh, je ouders hebben het al gecorrigeerd, begrijp ik. Nee hoor, nee dat oh. niet. Maar dat, ik denk zelf dat, dat, dat het niet waar is. Maar toch is het mijn eerste herinnering. Uh, namelijk dat ik op school uh, een meisje naar mij toe kwam, of een, uh, de juffrouw naar mij toe kwam... Want een meisje was naar haar toe gegaan. Die had gezegd, Ja, Marjolein denk dat ze beter is dan de rest van de klas. Omdat ze van adel is. En toen moest ik voor de klas komen. Je was toen zeven, hè? Ja ja. ja, ja, denk ik. <laughs> en toen moest ik voor de klas komen. En toen moest ik dus voor de klas uh, verklaren dat ik uh, niet beter was dan de rest van de klas. Omdat ik van adel was. En kijk, in mijn herinnering is het dus zo dat ik het zelf niet wist. En dat dat meisje het gehoord had. Want haar moeder was een vriendin van mijn moeder. Dus het zou kunnen dat, dat ze het op die manier te weten was gekomen. Maar... Ik was niet zo'n heel leuk kind, dus het zou zomaar kunnen dat ik het wel wist. En dat ik... Waarom was jij niet zo'n heel leuk kind? Ja, ik Bedoel, ik weet het niet. In welk nou, opzicht was je niet leuk? Nee, ik, weet ik, niet. ik was, ik was best you. misschien leuk, maar uh, ik, kan me, ik kan me ook wel herinneren dat ik soms een beetje, uh, een beetje opschepperig was. of Ik had ook een grote verbeelding. Dus wie, ja, wie weet heb ik wel lopen opscheppen, ik weet het niet meer precies. Maar mijn herinnering, zoals ik hem graag onthoud, is dat ik er toen achter kwam dat ik van adel was omdat de juffrouw dus uh, mij vroeg naar voren te komen. En dat was wel echt zo. En dan moest ik voor de klas dus zeggen van ik ben niet meer uh, dan de rest. En, um, Wat verschrikkelijk. Ja, dat, <laughs> dat was een beetje traumatisch. Ja. En hoe heette deze juf? Ja, nou dat weet ik eigenlijk niet meer. We hadden, we hadden een paar, uh, ik zat op een Montessori school. Ook nee, dat uh, nog? Ja, ja, het was allemaal verschrikkelijk. Nee, <laughs> het was een hele leuke school. Montessori school Rotterdam. Amsterdam, Amsterdam. nog. Ja, we zijn daarna verhuisd. En, en uh, jij moest naar voren komen en zeggen... Ja. ik ben niet meer dan de rest. Iets, iets in die ja, strekking ja. van... ja, omdat ik van adel ben, moet ik niet denken dat zo is. En het is. feit dat je nu zegt... ik was geloof ik ook niet zo'n heel leuk kind... Uh, zegt dat iets over dat jij misschien die juf wel gelijk geeft... dat je, je toch wel iets meer voelde nou, dan, het was, dan de rest. toen ik dat stuk had ingeleverd... ging ik nog eens nadenken van... is dit nou waar? Omdat wat ik net zei... volgens mij moet je dat soort jeugdherinneringen... altijd een beetje wantrouwen... Ja. En toen herinnerde ik me nog wat andere dingen. Dat ik soms best wel uh, um, ja, daar dan over ging opscheppen. Of verhalen ging verzinnen over, over kastelen. En, uh, omdat het natuurlijk heel erg je fantasie prikkelt. Als je, als je dat opvangt ergens of zo. Dat je uit zo'n familie komt. Dus ik kan me voorstellen dat andere kinderen dat dan vervelend vonden. En hoe komt het dan, want je zegt, het prikkelt je fantasie trouwens... niet alleen die van jou neem ik aan, maar van heel veel andere kinderen... en ook volwassenen, want wat ja. is er romantischer dan de adel? Ja. Um, hoe komt het dat je nu, zoveel jaren later... ik bedoel, je bent nog ontzettend jong, maar je hebt al veel geschreven... dat je pas nu erover bent gaan schrijven? Ja, ik denk dat ik... Uh, dat, ja, dat is een beetje een cliché, maar alles heeft zijn tijd... En nu was het gewoon het goede moment. Zeker met het overlijden van grootvader. Mm. Dat was voor mij best wel een belangrijk persoon. En, um, Wat hij voor iemand was, hè? Ja, heel. Um, nou, hij zweefde heel erg. Het was iemand die heel erg in zijn eigen wereld zat. Een beetje wereldvreemd vond ik hem soms wel. Maar ook heel erg uh, trouw aan zichzelf. En uh, heel wellevend. Heel welbespraakt. Heel. Uh, Wellevend ja. is zo'n heel mooi woord dat ik weer tegen... Ik heb het heel lang niet meer gezien, het hele woord niet. Ja. Maar in jouw teksten kom ik het opeens weer tegen. Is ja. dat een, wat, wat is het eigenlijk voor woord, wellevend? Ja, het is zoals het klinkt, toch? Heel mooi. heel uh, Beetje chic Ja. Uh, ja, dat, en dat, dat is ook echt wat hij was. Zo. Iemand die het allemaal uh, ja, gewoon verzorgde. En, en ook heel zorgvuldig was met taal. En met, uh, dat, dat zijn... ja dat waren dingen die ik heel erg in hem waardeerde. Hmm. En die ook wel, denk ik, voor zijn generatie stonden. En voor uh, de ideeën waar hij mee was opgevoed. En waren jullie bij elkaar in de buurt? Dan zag je hem regelmatig. Ik, contact... ja, ik zag hem heel veel. Ja, ja we belden ook veel. En had hij dat met veel kleinkinderen? Of vooral met jou? Hoe, hoe nou, was hij was een band? beetje zo van... Uh, wat er op zijn pad kwam, daar ging hij mee. Dus het was vaak mijn initiatief. Um, omdat ik hem ook heel interessant vond. Dus dan zocht ik hem ook vaak op. En uh, we, we hadden een paar interesses. Zo. Hij wilde een tijdje de islam en christendom... Uh, hij wilde even alle conflicten oplossen tussen die twee religies. <laughs> dus uh, gingen we wel eens naar een imam of zo. Dan gingen we daarmee praten. En hij schreef brieven naar uh, radicale moslims. En daar... Echt? Hij schreef brieven naar radicale moslims? Ja, hij had een hele grote Koran ook thuis. Om, uh, om de islam beter te begrijpen. En daar was hij veel mee bezig. En dat was natuurlijk wel een gedeelde interesse... omdat ik godsdienstwetenschappen studeerde. Ik ben afgestudeerd op uh, islamitische mystiek. Dus ik, uh, ik vond in ieder geval de islam heel interessant. Mm. En ook die dialoog wel. Dus dat was iets waar we dan veel over praten. Maar het ging nooit echt over van, goh, hoe is het met je studie? Of uh, nee, hoe is het in de liefde? Of zo. Dat, dat, dat soort onderwerpen waren altijd grote, de grote dingen. De grote zaken ja. van het leven. Ben je ja. onder zijn invloed ook godsdienstwetenschappen gaan studeren? Nee. Dat nee. niet? Nee. Maar ik denk wel dat hij en ook mijn oma van de andere kant... dat zij uh, wel invloed hadden omdat ze heel erg sterk geloofden. En dat raakte me wel. Want grootvader, ik weet niet of dat vroeger ook zo was... maar naarmate hij ouder werd, dus toen ik hem kende... ging hij vaak uh, huilen als hij het over Jezus had. Omdat het hem zo raakte. Dus hij was heel, uh, toch wel spiritueel in dat opzicht. Echt zo vanuit een gevoel uh, geloven. En uh, mijn oma van de andere kant was ook heel, uh, heel veel bezig met dat soort... Dingen. En, en dat... uh, in, in welk geloof was het, waren ze gereformeerd? De protestanten? Ja, grootvader was uh, protestant. Uh, best wel, ja, ja, ik zou wel zeggen, een beetje van de oude stempel. Mm -hmm. En mijn oma was veel uh, ja, flexibeler. Dat was meer ook met uh, stenen en engelen. En, uh, oh, <laughs> daar oh, kwam wat meer over... bij kijken, maar uh, dat was wat vrijer. Ja. <laughs> en uh, jouw ouders? Uh... Nou, die, dat, dat was dan weer... Uh, een mengeling daarvan. Hmm. Met nog wat nieuwe invloeden erbij. Bij, bij uh, Loyna Adema... Is het nou van Adema? Nee, A Loyna Adema. Ja. Um, heb je de ouders eruit gesneden? Dus de hoofdpersoon ja. van jouw boek. Uh, haar ouders zijn gestorven toen ze twee was... bij een auto-ongeluk. Ja. En ze leeft alleen met grootvader. Ja. Heb je dat gedaan om het voor jezelf te vergemakkelijken om je ouders uh, ertussenuit te, te snijden? Ja, dat is... Ja... Ik, ja... Ik had laatst zei ik het ook tegen mijn vader. Toen dacht ik moet eigenlijk een soort excuus hebben dat ze dat dat dat doodgaan niet. in het eerste hoofdstuk. <laughs> uh, ik, ik weet het niet zo goed. Ik denk dat ik heel graag iets wilde schrijven. Toen grootvader overleed over een grootvader en een kleindochter. En, en uh, de, de band daartussen. En ik had het gevoel dat die ouders in de weg zaten. Hm. Dus, um, dus dit was dan de oplossing voor mij. In hoeverre uh, lijkt de grootvader in het boek op jouw... Grootvader. Nou ja, want de dingen die je nu vertelt. nee, die, die heb ik niet gezien. Nee, in het boek. nee, nee, het is echt een andere grootvader. Ja. Het is ook, zij is ook een heel ander iemand dan ik. En wat zij hebben met elkaar is heel anders dan wat ik met grootvader had. Dat is gewoon een beetje gebeurd tijdens het schrijven dat het een een hele andere realiteit werd natuurlijk. Ja, want het is uh, niet per se een verhaal uh, over jouw familie. Het is meer een verhaal over uh, de adel. Of zeg ik het dan niet mm -hmm. goed? Ja, nou, ik vind het meer een verhaal over de vraag waar je bij hoort. Mm -hmm. en, um, en ik denk dat dat, dat dat er universeel aan is. Het is helemaal niet per se alleen maar interessant voor mensen van adel. Het gaat gewoon over waar kom je vandaan... en hoe bepaalt dat hoe je mm -hmm. in het leven staat en waar je weer naartoe gaat... En wat neem je mee van waar je vandaan komt? Ik heb me laten stellen dat het boek in maart al af was. De roman. Ja. En dat je de hele zomer er nog aan hebt uh, lopen schaven. En dat ja. het ook echt veranderd is. Ja. verdiept. Ja, ik had dus in maart een versie... Um, die gewoon niet goed voelde eigenlijk. Omdat ik uh, het gevoel had dat ik niet... Um, die adel eigenlijk geen recht deed. Ik zette die mensen een beetje weg als een stel... Uh, ja, mensen die er eigenlijk niet meer toe deden. En toen las ik het en dan dacht ik, ja, dit is niet echt wat ik wil zeggen... want het is niet zo interessant. Ik wil toch dat het genuanceerder is... en dat je ook een beetje van die mensen gaat houden. Was jouw beeld misschien ook veranderd eh, naarmate je het boek schreef? Nee, ik was gewoon lui geweest, denk ik. En... en um... In welke opzicht? Nou, dat ik me niet goed... Um... Je hebt toch een soort verantwoordelijkheid, vind ik, naar je personages toe. Om, um... ja, je stuurt toch iets de wereld in... En ik had niet goed genoeg nagedacht over, uh, over wat er met hun zou gebeuren als de lezer uh, er eenmaal aan ging. En toen, toen ik dat dus daarover na ging denken, toen dacht ik van ja, ik kan ze zo helemaal niet wegsturen. want dat is onverantwoord. Ze zijn te op. Ze, uh, <laughs> ze zijn niet af. <gacht> Grootvader, zou je geen genoegen mee nee, hebben genomen. Nee, en nee, het voelde niet goed. Het was alsof ik het allemaal een beetje afdeed zo van. En toen dacht ik, van ja, ik ben ook misschien tegen mezelf nog niet helemaal eerlijk geweest over of ik heb nog niet scherp genoeg nagedacht over... maar wat betekent het nou precies voor mij? En ik had niet geformuleerd... ja, ik was zo druk met dat boek afkrijgen... en uh, met de deadline... terwijl dat is natuurlijk helemaal niet het belangrijkst. Het gaat erom dat je, dat je echt uh, tot de bodem komt... van iets wat je wil uitdenken of zo... Dus daar had ik meer tijd voor nodig en dat heb ik in de zomer gedaan. Ja, dat is je volgens mij heel goed gelukt. Want het is inderdaad, ik, ik vind het vooral in dat opzicht heel bijzonder. Omdat het vooral gaat over in hoeverre je herkomst je de rest van je leven bepaalt. Ja. Misschien moet je even een, een fragment voorlezen. Zodat, ja, ik overval je er nu mee. Um, even kijken hoor. Ja, dit is het moment waarop uh, Loyna met een aantal andere uh, generatiegenoten. Goed werk verricht. Ja. Want dat hoort er ook bij hè, als je van adel bent. Ja. Um, noblesse oblige. Ja. Adel verplicht. Ja. Uh, nou, misschien moet je het maar gewoon voorlezen. Tot waar, uh, mag je zelf GM bepalen. Afkappen. Ik denk daar ongeveer daar ergens tot onderaan die bladzijde. Ja, oké. Okay. Begin ik hier. Ja. Na het schieten vanmiddag... Ze hebben net uh, kleiduif uh, geschoten... Na het schieten vanmiddag gaan we met z'n allen vrijwilligerswerk doen in een bejaardenhuis in Driebergen. Noblesse Oblige. Vorig jaar, vorige keer hebben we gekookt en afgewassen in een inloophuis in Den Haag. Maar het contact met de zwervers verliep stroef. De begeleider zei achteraf dat we waarschijnlijk met te veel waren, dat de balans was zoek geraakt. De inlopers wisten niet wat ze met ons aan moesten. Ze begonnen ons na te praten met overdreven bekakt accent. Dit keer gaan we wandelen met eenzame ouderen. Een kogel zuist uit de loop van Frits geweer. Mis. Ze vloekt. Laat haar geweer zakken en komt naast me staan. Hoe gaat het hier? Ik hou mijn schouders op. We kijken naar de groep mannen op de baan naast ons. Op hun witte regenjassen staat het logo van de Rotterdamse vuilnisophaaldienst. Personeelsdag waarschijnlijk. Ze schieten stil en venijnig voor zich uit. Denk je dat die bejaarden op ons zitten te wachten? Frits kijkt me niet begrijpend aan. Ik zie irritatie in haar blik... Natuurlijk zit ze op ons te wachten. Wie gaat er anders met ze wandelen? Ik hou mijn schouders weer op. Misschien hebben ze wel helemaal geen zin om met wildvreemde het bos in te gaan. Loina, zucht Frits. Je moet niet altijd alles in twijfel trekken. We proberen gewoon iets te betekenen. Wij zijn bevoorrecht en dan doe je iets terug. Ik zeg dat ik me helemaal niet bevoorrecht voel. Frits zucht weer. Nee, dat snap ik ook wel. Maar in één zielig leven maak je geen eeuwen van tijd en geld ongedaan. Ze loopt terug naar de baan, vuurt, mist, vloekt. Ik denk aan wat Samson antwoordde toen ik hem lang geleden in een café vroeg of je adel ergens aan herkent. Van zelfsprekendheid, zei hij. Van kijken, bewegen, leven. Dat is aangeboren, dat kun je niet feinzen. Hij gebaarde met zijn hoofd naar de andere gasten in het café. Wijs jij de mensen eens aan van wie je denkt dat ze uit een goed nest komen. Ik keek voorzichtig in het rond. Zij daar... Ik wees naar een wat oudere vrouw met felrode lippen en een zelfverzekerde uitstraling. Samson knikte. Zie je, zei hij, het gaat onbewust, maar je ziet het er altijd aan af. Zoiets blijft generaties lang in de genen zitten. Ik wees naar een dikke man in een roze polo die zijn spierwitte tanden in een appeltaart zette. En hij? Dat is een plebejer", legde Samson geduldig uit. Die straalt geen voorspoed uit, maar geld. Plat geld. Hij keek me streng aan nu, maar zoiets zeg je niet. Je zegt er nooit iets van, snap je? Die man weet het verschil en jij ook. Dat zijn de onzichtbare lijnen die tussen mensen gespannen zijn. Toen ik grootvader thuis vertelde over Samson's scheiding der zielen, werd hij kwaad. Hij zei dat er maar twee soorten mensen waren: bevoorrechte en niet-bevoorrechte. Mensen die zorgen en mensen voor wie gezorgd moet worden. Ja, en Samson is haar, uh, Samson is haar oom. Haar hè? oom. Ja, ja. ja. Um... Ja, vooral dit trof mij uh, heel erg. Wa uh, waaraan je ze herkent. Uh, de ja. vanzelfsprekendheid. Ja. Uh, is dat ook werkelijk zo? Ik bedoel, de, de, hoe zie jij die vanzelfsprekendheid? Is dat iets wat je zelf op een gegeven moment ook ontdekte. terwijl je aan dit boek schreef, of daarvoor al? Ja, ik had daar wel eens over nagedacht. En ook wel, volgens mij, met mensen over gehad. Ik denk. En, maar dat is denk ik niet voorbehouden aan de adel. Maar ik denk dat je. dat een bepaald soort. Uh, gewoon dat elite, dat zie je gewoon aan mensen. Mm -hmm. En ik las een heel mooi boek van Susanna Jans: Het pauperparadijs... Ja, ja. waar ik ook weer een voorvader van mij tegenkwam... En, um, maar dan niet uit het pauperparadijs. Nee, dat was de rechter die haar grootvader uh, naar de veenkolonie stuurde. Oh ja? Vroeg. Ja, heel erg uh, confronterend <laughs> ook. Lekker aan het lezen komt er weer <laughs> zo, Heb je het inmiddels nou, goed diepe... kunnen maken met haar? <laughs> nee, nee, ik dacht, misschien <laughs> moet ik eens een e-mail sturen. <laughs> nou ja, in ieder geval vond ik dat ook heel mooi... omdat zij zo beschrijft hoe die armoede eigenlijk... generaties lang mm -hmm. blijft zitten in de mens of zo. En toen, toen ik dat las, dacht ik ook... ja, dat is met, dat is met rijkdom eigenlijk net zo. Ja. En je ziet het gewoon. En volgens mij ziet iedereen het. Nou ja, vooral... Jij bent natuurlijk ook theatermaker. Dus je kijkt dan ook op een andere manier naar mensen, denk ik. Ik denk namelijk ja. niet dat iedereen het ziet. Dat nee. jij daar wel een, een speciaal oog voor hebt. Maar En want wat zie jij? Kun je het omschrijven, wat het is? Nee, nee, het is ook het is een soort gevoel. Maar het gekke is, als je dus een, een uh, ruimte binnenloopt... vol met adellijke mensen, dan, dan hangt daar iets. Het is iets in de blikken. In de, en dat is toch een soort... Ja, wat ik daar schrijf van vanzelfsprekendheid, van ik mag er zijn. Mm -hmm. Het zijn natuurlijk mensen die gewoon in principe... Het zijn echt niet allemaal gelukkige mensen. En het is helemaal niet zo dat, dat voorspoed uh, je, je gelukkig maakt. Dat is natuurlijk onzin. Maar het geeft je wel een, uh, een soort bestaansrecht. Hè? Je hebt mm -hmm. vaak de ruimte om te bewegen, alleen al dat. Je hebt een groot huis, dus uh, dat is prettig. Dus je, je voelt je ook... Nou ja, je, je neemt meer ruimte in. Ja, ja. En eh, toch vaak een goede baan, dan toch meer waardering. En nou, allemaal dat soort dingen. En dat is echt niet... Ik bedoel, tuurlijk zijn er uitzonderingen. Mm -hmm. Maar ik denk toch dat je dat... En ook bij die Patricius-families, hoor. Dat je dat gewoon ziet. Mm -hmm. Dat dat iets doet met je lichaam. Dus bij Buma zie jij het toch wel? Nou, die neemt heel veel ruimte in, vind ik. <laughs> zijn er nog andere bekenden eigenlijk? Die wij allemaal kennen. Waarvan je zegt, dat is er een van de adel. Daar zie je het heel duidelijk aan. Nee... Uh, nee, ik ken niet zoveel bekende mensen van Adel. Nee. Ik ging vandaag op onderzoek uit. Raymonde ja. de Kuiper, de actrice. Oh ja? Is ook van Adel een jongvrouw. Oh ja? Oh, dat wist ik niet. Nee. Ja. Niet direct herkend als jongvrouw. Nee. nou ik nou, Ze ken haar neemt wel heel veel sorry. ruimte. Ja, ja precies. Nou, daar ga je. Zie je wel. <laughs> maar dat doen heel veel actrices. Ja, ja dat is ook zo. Een presentator, ze is vooral bekend als de presentator vroeger van uh, Achterwerk. Ja. Ja, ja. Villa Achterwerk. Goed. Um, terug naar, uh, naar je boek. Want uh, De Laatste Adema, zo heet het. Bij ja. Loyna Adema houdt de lijn op. Want ja. um, ze is een meisje en ze heeft geen broers en ook geen neven. Hoe zit het echt bij jou? Nee, wij bestaan nog volop. Heel ja, veel broers zijn en heel veel. Ja, onuitroeibaar. Nee, ik heb heel veel, best wel veel neven, ja, eigenlijk heel veel en achterneven. Geen, ik heb alleen maar zussen, maar in, er zijn veel jongens in de familie. En uh, is het voor jou nog van belang? Ik wil even over de liefde gesproken, waar je met je grootvader niet over sprak. Maar zou je de voorkeur geven? Zou je het liefst. Nee. Nee? Nee, nee, dat maakt me echt niet uit. Nee. Het zou net zo goed een Patriciër kunnen zijn. Mag ook een Patriciër zijn. <laughs> of een, of een hele rijke plebeer. Nee, nee hoor, nee. Ik, uh, mijn vriend is uh, niet van adel en dat, uh, nee. en dat heb, doet er, nee, dat nee, doet nee, er nee, echt nee, nee. niet toe. Nee. En toch, want als je, uh, en zeker als je dit boek leest, dan is het zoiets moois waar je uh, vandaan komt en dat het, uh, en nu bevind ik me waarschijnlijk op glad ijs, maar het is toch wat ik uit je. Uh, boek Destilleer... Um, dat als je uit zo'n familie komt... want het gaat namelijk ook over de kortstondigheid van het bestaan. Hè? Je boek over ja, dat tijdelijkheid. Zomaar, ja, de ja. tijdelijkheid. Dat het allemaal zomaar voorbij is. Ja. Maar het is toch van een andere orde... dat jij een afstammeling bent van... was het lange pier? Grote pier. Grote pier. Ja. <laughs> um, ja. En uh, ja, dat is anders. Dat zegt iets anders over het bestaan. Of denk jij niet... Ja, het geeft natuurlijk iets anders mee, hè? een soort groot besef van, uh, van geschiedenis. Mm -hmm. en, en het gevoel dat je dus in een hele lange lijn staat, dus dat je niet loshangt. Maar je moet dat niet uh, verwarren met um, bijzonderheid. Ik bedoel, ik ben natuurlijk ook maar toevallig in die lijn geboren. Dus dat ik probeer wel. Um, ik ga me daar niet heel erg tegen verzetten. Want. Dat heeft niet zoveel zin. En de adel is ook niet meer in zo'n positie, denk ik. Dat je nou onwijs kwaad moet worden om allemaal dingen. Maar um, ik probeer de mooie dingen daarvan mee te nemen. En dat is zeker dat, dat besef van een hele verre geschiedenis. En iemand noemt dat in dat interview volgens mij een verre blik. Mm -hmm. dat, of misschien he, staat dat in mijn boek. <laughs> dat weet ik niet meer. Misschien <laughs> ja, zelf wel gezegd. <laughs> heb je een aantal mensen ook uh, geïnterviewd. Ja, ja, ja. Ja, misschien was je het zelf wel. Ja, uh, maar de, die verre blik die dus heel ver naar achter gaat en daarom ook ver naar voren. Mm -hmm. Dat vind ik wel mooi. Um, en wat ik denk dat je wel vaak hebt bij, uh, in adellijke families... is een uh, groot besef ook van um, dat renmeesterschap... dat je dingen eigenlijk moet doorgeven voor een volgende generatie. En ik, had, ik vind zelf in dat volkstuk het mooiste... Uh, vond ik die meneer en mevrouw van Linden... die ja. op een, echt een heel mooi kasteel wonen. En um, dat is zo verschrikkelijk veel werk om dat te onderhouden... Maar de, de vanzelfsprekendheid waarmee ze dat doen... van ja, nou ja, weet je, ga ik opgeven... na al die honderden jaren dat mijn familie hier gezeten heeft... zou ik dan degene zijn die daar uitstapt? Dat, dat, uh, dat lukt niet. En als je daar loopt en je kijkt naar die portretten... en hij zegt dan ook van dat hij het gevoel heeft... dat die portretten allemaal naar hem kijken en zeggen van... hé, hey, let je wel, pas uh, je wel goed op het kasteel. Dat raakte me heel erg, dat gevoel van... Um, ja... Die soort eeuwigheidsgevoel hmm. of zo. Van ik ben maar een schakel en dat ge, komt van ver en het gaat naar ver. Maar, maar, dat... maar uh, heb jij het gevoel dan, als jij straks, uh, of misschien niet... maar stel dat je een kind baart, heb je dan wel het gevoel... dat je dat nog doorgeeft, ook al zal dat kind niet van adel zijn? Ja, zeker, want in principe is die... Uh... Nou, Ik denk dat helemaal niet alleen maar mensen van adel ook dat gevoel hebben. Hoor. Ik denk dat mensen die een, een, een grote familiebesef hebben... of he, in bepaalde families mm -hmm. die helemaal geen titel hebben... is ook dat besef of worden ook dingen doorgegeven. Het is alleen dat in adellijke families is dat uitvergroot... En ik vind dat wel iets moois. Want die maar... laat wel een van je personages zeggen. dat ze het moeilijk zou vinden om. en ook in het volkstuk trouwens. dat ze het ja. moeilijk zou vinden om. niet met iemand van adel verder door het leven te gaan. Ja, maar dat is dus. als je zeg maar in uh, bepaalde clubs zit. Mm -hmm. of verenigingen. die zijn voorbehouden aan mensen van adel. want daar heb je daar gewoon best wel wat van. dan is het natuurlijk. en je vindt dat belangrijk. dan is het heel gek. als je trouwt met iemand die niet van adel is. en je krijgt kinderen. die niet van adel zijn, die mogen dan niet. Bij diezelfde dingen waar jij uh, mm -hmm. bij mag. En voor mij zijn die dingen niet zo belangrijk. Dus dat zou voor mij niet zoveel uitmaken. Want ik ben daar toch niet zo vaak bij. Uh, maar als dat, uh, ja, als dat je leven is, als dat je omgeving is... Mm -hmm. dan is dat een soort scheiding tussen jou en je kinderen. Maar daarmee zeg je dus eigenlijk dat er sprake is van hardcore-adel. Mensen die er echt helemaal voor gaan. Ja. Dat klinkt wel heel verschrikkelijk. Het is een glijdende maar... schaal. Ja, dus het zijn mensen natuurlijk voor wie... Ja, die er echt, uh, misschien niet dagelijks, maar wel wekelijks mee bezig zijn. Mm -hmm. er veel bijeenkomsten gaan, lid zijn van van alles. En mensen die er echt helemaal niks mee doen. Ja, en jij zit daar nu ergens tussenin? Ja, ik denk dat ik vooral. Want als uh, het dan over identiteit gaat. Je, uh, hoe, hoe zit het dan met jou? Zeker na het schrijven van dit boek? Nou, ik, uh, ja, dat, dat vind ik best wel ingewikkeld eigenlijk om te beantwoorden. Maar... Ik, uh, ik schaar me niet tot de groep uh, die daar uh, heel erg in zit. Omdat ik daar ook gewoon echt niet bij hoor. Ik ben ook niet naar debutantebal gegaan, dat soort dingen. Um, maar ik ben, er, ja, ik ben er ook wel eens wel bij. Ik weet het niet zo goed, eerlijk gezegd. Ik hang er misschien ergens tussenin. Ik beschouw het denk ik meer. En ik ben ook meer mee bezig. Ik heb wel van adellijke mensen... Te horen kreeg van, goh, je maakt er zo'n probleem van. Of je maakt het zo groot. Het is toch gewoon, het is wat het is. Je bent het gewoon en klaar. Maar, Kom lekker gezellig bij ons ben ja, je aan de televisant. <laughs> maar ik vind het juist zo'n interessant uh, ding om te bevragen mm -hmm. en om over na te denken. En wat is het? Is het een, een karakterkwestie? Of, of is er al iets misgegaan als je in die bewoordingen kunt spreken, bij jouw ouders die uh, uh, het een tijd. Nou, hebben ze het afgezworen? Hoe, hoe is dat eigenlijk gegaan? Nou, dat is een beetje ook een generatieding. Want mijn grootvader is die generatie die werd opgevoed van... dat betekent iets, dat is belangrijk en dan, jij moet later een voorbeeld geven. Nou, toen kwam de oorlog en dat, eigenlijk is toen alles afgebrokkeld. En uh, mijn ouders zijn van de generatie die het echt stil moesten houden... omdat je gewoon eigenlijk geen baan kreeg als je zei dat je baron was. Dus dat is een beetje de onderduikperiode geweest van de adel... En je ziet nu. Maar wacht even, wat is er dan toch fout gegaan in de Tweede Wereldoorlog? Of was het meer dat. Nou, dat was een beetje een, een soort scheiden, scheid, ja, een soort punt, wat je, een soort kantelpunt. Het was, volgens mij was Juliana niet zo'n uh, fan. Nou, freule wel... van Stoetwegen was haar beste vriendin. Een van haar ja, beste vriendinnen. Ja, maar van, van het instituut uh, Adel. Dus ja, ja. Die, toen die. Uh, ja. En, en na, de, na de oorlog was het ook het idee van we moeten gewoon wederopbouwen opbouwen. En ja, ja, precies. En niemand het was moet de oude tijd. Vinden. Ja, dat was echt een oude tijd. En het was sowieso natuurlijk al... Hè, in 1840 was die staatsrechtelijke functie was al afgeschaft. Mm -hmm. Toen Torbekke die grondwet, kwam. En toen hadden ze nog wel een, een status... omdat ze heel, op heel veel belangrijke posities zaten en zo. Maar dat is, ging heel langzaam, verdween dat. En de Tweede Wereldoorlog heeft daar eigenlijk echt een soort einde aan gemaakt. En er was ook natuurlijk veel... Uh, veel meer armoede en uh, moeilijker om landgoed te onderhouden. Ook uh, industrialisering, dus uh, veel me meisjes konden gaan werken in de fabriek. Die wilden geen dienstmeisje meer worden. Ja, hoe, je vond geen mensen meer die, die in een landhuis wilden werken... voor uh, kost en inwoning. En toen had je natuurlijk de jaren zestig... waarin werd gepropageerd dat iedereen gelijk was. Ja, en, dat kwam daar meteen achteraan. Dus dat, dat, dat ook was... arbeiderskinderen konden gaan studeren. Ja, ja, ja. en daar paste het natuurlijk helemaal niet in, dat idee van adel. Dus toen zijn heel veel mensen gingen echt uh, ja die zich vroeger misschien nog voorstelden met hun titel die, dat is echt gestopt in die ja. tijd en toen hebben jouw ouders uh, het verzwegen nee nee nee uh, mijn vader hè? het is via mijn vader uh, dit um, mijn moeder heeft daar niet zoveel ja omdat ze getrouwd is met mijn vader is van adel mm -hmm. Maar, um, ja, verzwegen denk ik niet. Maar het was gewoon geen issue. Hmm. Het was gewoon iets waar je niet mee bezig hield in die tijd. Ja, nee, dat... maar als ik me goed herinner, staat in dat stuk in Folk... dat jouw vader een overal ging dragen... in plaats van zijn zegelring die, die uh, Ja, maar dat was natuurlijk gewoon de tijd. Hmm. Dat deed iedereen. En hij zwaaide niet meer met het adellijke rode boekje... maar met een rode boekje. <laughs> ja, dat deed je toen. Um, dus dat, uh, dat is gewoon die generatie ja. geweest. En ik denk dat sommige mensen dat nog wel vasthielden hoor in die generatie, maar dat was echt hardcore. Ja. En de meesten lieten dat gewoon een beetje varen. En nu is er weer een nieuwe generatie die zich uh, daar meer mee bezighoudt. Precies, want wat is er nu aan de hand? Want uh, dat programma van Jort Kelder was volgens mij vorig seizoen bij de ja. Zo, Hoe heurt het eigenlijk? Ja. Ontzettend veel kijkers. Ja, ja, nou en het is grappig, want ik sprak dus de, de nou, nu ex-voorzitter van de Nederlandse Adelsvereniging, die echt zei dat. Um, dat ze het aantal interviewverzoeken gewoon niet uh, aankunnen. Omdat er zoveel mensen nu ineens uh, geïnteresseerd zijn in het onderwerp. Je zegt het goed, Marjolein van Heemstra, met je boek. Ja, <laughs> misschien kan ik nog net mee, of ik ben net te laat. kan ook. Maar uh, dat is wel interessant. Ja, hij, hij zei. Misschien formuleer ik het niet helemaal goed. Maar ik, ik uh, heb het begrepen als uh, dat, dat juist in zo'n tijd van crisis. dat mensen weer gaan terugverlangen naar iets. Uh, ja, een soort van oude stabiliteit of zo, iets wat, wat uh, degelijkheid vertegenwoordigt. Mm -hmm. Er was volgens mij ook zo'n, ik weet niet of het een, echt een officieel onderzoek was... maar de, dat ging de ronde dat uh, bijvoorbeeld vooral eigenlijk de enige mensen... die de bonussen weigerden, dat dat mensen van adel waren. Dus dat dat toch nog die oude stempel een soort, um, ja, soort, nou, levendheid... en uh, ja. verantwoordelijkheid voor de toekomst in zat... En dat mensen daar dan misschien weer naar terugverlangen, of het is een soort nostalgie. Boer zoekt vrouw is natuurlijk ook ongekend populair. Dat iedereen ineens weer boeren, jongheer zoekt jongvrouw. Ja, dan, nou ja, in, in ik, ik Duitsland vormt dat al. Oh ja, in Duitsland bestaat Ja, ja, ja, ja daar dan. is dat sowieso allemaal veel uh, groter en. Uh, Gehypter, ja. Want uh, hoe zit dat eigenlijk? Want jij zegt: Het doet er voor mij echt niet toe. Ik heb een vriend die niet van de adel is, maar ik neem aan dat er anderen zijn die dat wel heel belangrijk vinden. Ja, is dan uh, dat debutante bal? Stelt het dan nog echt wat voor? Jawel, ja. Ja, kijk, het is gewoon: het stelt wat voor als, als, als het voor jou wat voorstelt. Heel ja. simpel gezegd, en um, ik heb daar verder ook niet zo'n mening over. Voor mensen voor wie dat heel veel betekent, um, en als je, als, je daar, als je daar naar binnen gaat, een beetje lacherig voor een of ander programma... met een klein cameraatje, En dan kan je iedereen belachelijk maken. En dan stelt het niks voor. Maar als je daar naartoe gaat en je hebt maanden dansles gehad... en je hebt een hele mooie jurk gekocht en dit is je moment, dan is het alles. Uh -huh. Ja, het is, het is een beetje hoe je kijkt. Ja. En uh, jouw blik is dus veranderd terwijl je dit boek schreef? Nou, was, was die blik eerst een beetje zoals je het net beschrijft... van uh, wat zijn ze toch eigenlijk raar... En, uh... Ja, ik denk dat ik. Uh, dat was dat ik een beetje de, voor de makkelijke weg koos in het begin. Het is heel makkelijk om, je, om het allemaal een beetje belachelijk te maken. Uh, maar dat is eigenlijk zonde, want er zitten gewoon een aantal hele mooie elementen in. Nou, het is, uh, nou ja, wat ik net zei, die, dat, dat besef van geschiedenis en besef van, van doorgeven. En uh, ook het idee dat, je, dat er heel veel verhalen zijn waar je op de een of andere manier mee verbonden bent. Want dat is het eigenlijk voor mij uiteindelijk. Dat is ook een beetje de conclusie van mijn boek. Dat het een heel groot verhaal is. Wat eindeloos wordt doorverteld. En uh, dat past zich aan aan de tijd. En je stapt erin en uit. En uh, dat is het. Maar, maar dat, ik moest dat boek schrijven om dat uh, te voelen. En om ook een liefde te voelen daarvoor. En ik denk dat. Um, wat ik ook grappig vond is dat ik begon met het idee. Hij grootvader ging dood. En ik dacht. Nou, nu ga ik een boek schrijven over iets wat helemaal verdwijnt. En uh, heel, dat wordt een treurig boek en heel melancholisch... want alles uh, gaat eraan en uh, zo gaat het gewoon. En toen uh, begon ik te schrijven en ik ging steeds meer mensen bespreken en steeds meer nadenken en echt observeren. Toen dacht ik, nou ja, het is helemaal niet verdwenen. Het is, het is overal bij mensen die dat koesteren. En um, zoiets verdwijnt eigenlijk gewoon niet. En ook niet bij jou, als je eerlijk bent. Nee, nee. Nee, dat valt niet weg te poetsen. Want het is eigenlijk wel het onderwerp, niet adel, maar wel um, je herkomst, je afkomst. Het ja. is eigenlijk een onderwerp dat in al jouw werk voorkomt. Niet dat ik het allemaal uitvoerig heb bestudeerd. Maar uh, je hebt bijvoorbeeld de dichtbundel waar we het net over hadden. Ja. Um, daarin komt ook een gedicht voor uitsterven, heet ja. dat. En dat gaat ook hierover. Ja, ja. Heel letterlijk eigenlijk over je familie. Ja, over de grafkelder. Je hebt de poëziebunnelwaarde iets te laat mee. Ja, maar je, je hebt hem niet, niet bij. bij me. Nee. En je hebt een poging gedaan om het op te Ja, gaan. Je nou kwam zit, er niet helemaal nee. uit. Er zit heel veel gaten in. Ik heb vier regels en dan nog wat dingen. Nee, ik ken en, hem helaas niet. Doe dus. anders alleen de eerste vier regels? Of, wil je de, of vind je dat het gewoon helemaal moet als je uh, doet? Ja, ik denk dat ik hier wel uitkom. Ja, het begint dan zo. Dus zo begon het. Iemand plantte een zwaard in een steen... En een flits van de eeuwigheid later spoelden wij in de grafkelder aan. Met fototoestellen, broodjes en de vraag... waarin godsnaam de ellepijp van tante Ida is gebleven. Ja, dat is het. En tante Ida was er echt? Ja, dat is uh, Ida van Tiara, die ligt in Kimsveld. En haar graf wordt nog elk jaar gecontroleerd door een inspectie uit uh, Vraneker... Zij heeft al haar geld nagelaten aan een weeshuis in Franeker. met de opdracht dat zij dan elk jaar... volgens mij is het elk jaar haar uh, beenderen komen inspecteren. Nou, ja. En dat gebeurt uh, volgende week weer. Met een koets komen ze dan uit Vraneker. Uh, met een koets? En dat gebeurt al, nou, wat is het, meer dan honderd jaar. Ja, 150. Ik weet het niet precies. Heel lang. En is dat ja. dan een verhaal waar jij echt mee opgegroeid bent? Wat jou altijd is verteld? Of, of ben je daar... Ja, ik weet, dit, weet, dit verhaal ken ik wel al heel lang. Ja. Ik weet niet zo goed wanneer het begonnen is. We zijn ook met de familie die een tijd geleden... zijn we met z'n allen die grafkelder in gegaan. <lacht> we hebben wel foto's gemaakt van tante Ida. Allemaal geposeerd bij de botten. En, uh, maar die dus, botten zo... liggen daar echt zo... Ja, toen wel. Maar het is nu gerestaureerd. Dus... En, en in dat gedicht zit ook van... Um, zeg ik ook dat er nog wat um, losse botjes zijn in de margarinedoos. En dat was ook zo. Dat <laughs> mensen niet zo goed wisten waar die dan nog bij hoorden. Dus het, het was ook gewoon grappig. Het is natuurlijk ook allemaal rare... er zitten zoveel gekke verhalen tussen. Ook met zo'n paardengraf. Het is soort, zo absurd. Ja, trouwens, het deze mooier. scène komt bijna letterlijk voor in, in je boek ook. Hè? Ja, het speelt heel veel in dat familiegraf. Ja. Ik, vond dat idee, ik vond het zo gek, dat bewaren. En, dat, en die botjes bewaren... En, en dat die dan ook weer gezien moeten worden elk jaar. Hè? Of ze er nog wel zijn. En dat, dat willen, willen blijven bestaan. Dat is zo menselijk. Mm -hmm. Dat niet, niet willen verdwijnen. En dat is natuurlijk ook een reden waarom mensen die tijd en geld hadden... Dat, ja, die gingen alles opschrijven. Zodat ze maar niet zouden verdwijnen. Ja. En dat is dan gelukt. Ja. Hoera. <laughs> nou, wat dat betreft... Doe je de traditie eer aan. Opschrijven doe je in elk ja, geval. Ja, ja. Ja, mag dan wel niet... Uh een kind van adel gaan baren, maar de geschriften nee. zijn er. Ja, ja je weet. Ga, je, ga je nu verder? Ga je verder met die verhalen ook? Nou, ja, het grappige is dat, dat ik eigenlijk mijn volgende boek... Het zit wel heel erg in mijn hoofd. En dat gaat over uh, de zegelring die ik kreeg van mijn grootmoeder toen ik 18 werd. En daar zit een heel gek verhaal aan. Want dat is van een verre oom die uh, in het verzet zat in Den Haag. En die heeft uh, na de oorlog nog een NSB'er opgeblazen... In 46, dat was eigenlijk gewoon moord. En daar is hij ook voor veroordeeld en toen heel vroeg vrijgekomen. En het is een heel raar verhaal, want niemand weet precies meer hoe het gebeurd is. Maar er zijn ook twee andere mensen omgekomen bij die bomaanslag. Op Sinterklaasavond, verpakt als uh, cadeautje, heeft hij dus een bom laten bezorgen. In Den Haag? In Den Haag. En ik wil eigenlijk uh, eens erachter komen um, hoe dat is gegaan. Want in de familie heet hij dus bommenneef. Alsof hij een soort grote held was. Terwijl ik denk, ja, volgens mij is dat niet helemaal correct. En ik zou je daar heel graag iets over willen schrijven... ook hoe, hoe, hoe dan in een familie uh, iemand zo'n verhaal, mm -hmm. verhaal wordt en een held wordt. Terwijl in die andere familie is hij natuurlijk gewoon de moordenaar van, uh, van drie mensen. Ik weet nog niet zo goed hoe ik dat ga aanpakken... en of dat nou helemaal fictie wordt of non-fictie of een soort reconstructie. Je maar gaat ik heb in elk geval research Ja, want ik heb het gevoel ook dat dat verhaal is gewoon... Uh, dat, dat is zo... Uh, dat moet rechtgezet of zo. Hm. He, dat, dat is dan door ons bommenneef, ha, ha, ha. Maar daar is toch, uh, zijn toch drie mensen aan uh, hm. bij omgekomen. Dus ik zou daar iets willen herstellen of zo. Hm. Ja. Helemaal in de lijn van je grootvader, het voorbeeld zijn. Ja, ja, gek. Dat, dat, je, dat kan natuurlijk niet in de geschiedenis iets herstellen. Maar misschien ook wel met een boek. Hm. Dat je iets rechtzet of zo. Ik denk dat dat wel kan, toch? Volgens mij denk jij dat ook wel. Ja, anders zou ik het ook niet schrijven. Uh -huh. Maar ik moet dus nu die familie vinden. Bij wie die andere familie dus. Misschien een oproep. Ja, maar ik weet niet of ik hun namen moet noemen, want dat is dan weer zo. Hè? Want het gaat om de familie van de mannen die omgekomen zijn. Ja, het is één man en twee vrouwen in Den Haag. En ze wonen op de Prinsengracht. Dus mocht iemand dit horen, die denkt... <laughs> en hey, denken van, het dat is uh, van hier voor mij? 46, en waarschijnlijk 5 december. avond 5 ja. december. Op de het is, Prinsengracht. Op de Prinsgracht in Den Haag. Okay. En de, de, mijn oom heette Van Heemstra. Ja, ja kapitein dat mag Van duidelijk. Heemstra. Kapitein Van Heemstra, dat mag duidelijk zijn. Als iemand nog iets weet, dan... Uh, ja. Ik ben heel benieuwd naar dat boek. Ik vind dat je een ontzettend uh, uh, mooi en indringend uh, boek hebt geschreven. En volgens mij gaat het echt wat doen. Dank je. Is mijn vermoeden. En ik denk dat je grootvader ontzettend trots op je zou zijn. Denk je niet? Ja, ik denk het, ja. Ja, hoewel dit soort, dat, wat ik net zei, hè, zo persoonlijk werd het vaak niet. Nou, hij zou wel heel hard gaan juichen, ja. Zo was hij dan ook alweer, mm -hmm. zijn stok in de lucht. <laughs> Ja. <laughs> maar je bedoelt dat het over de grote zaken ging... en dat ja. het niet een man was die dan... Uh... Nee, die daar nou heel veel aandacht aan besteedde. Maar dat, uh, als je dat niet verwacht, is dat ook niet erg. En, en hebben je ouders en de andere familieleden het boek inmiddels gelezen? Nee, niemand. Nee. Nee, joh, Ach, dat wordt nog spannend. Ik zit echt... Uh... Ja, ik ben heel benieuwd. Ook of sommige mensen gaan herkennen of niet. Ik <lacht> heb ja, geprobeerd iedereen. Weet je, het is natuurlijk gewoon echt fictie. Maar er zitten wel elementen in van, uh, ja, natuurlijk van mensen om me heen. Ja. Maar ja. sleutelomman is het niet, toch? Nee, nee. Nee, nee helemaal nee, niet. niet. Nee. Nee. Goed, nou we wachten het af wat de reacties zullen zijn. Maar ja, van heel veel dank. De vraag is, wat komt er op de tegel te staan? Jij mag het gaan opschrijven. Dan ja, meld ja. ik even dat uh, zo dadelijk om acht uur op deze zender... twee dingen te horen is in de serie Vertrekkende Kamerleden. Praat Margreet Reintjes straks met Mariko Peters van GroenLinks... over wat het Kamerlidmaatschap haar persoonlijk gebracht en gekost heeft. En Marjolein Ja, het is dus echt, dat is eigenlijk een beetje stom. Maar ik vind het moeilijk om te vertalen. Het is van Judith Butler... Um, ken je die? Nee. Een filosoof, Amerikaanse vrouw. Die schrijft veel ook over mannen en vrouwen. En, um, nou, Maxime Februari past er denk ik goed bij. <laughs> um, en zij heeft een heel mooi stuk geschreven... over um, wat mensen met elkaar doen... en hoe je eigenlijk allemaal vervlochten bent. En um, dan zegt ze bijvoorbeeld... als iemand overlijdt, heb je fysieke pijn. Mm -hmm. En volgens haar komt dat omdat een deel van jou zat in die persoon. En dat ben je kwijt. En over gedeelde herinneringen. En nou, ik ben ontzettend fan van haar. En zij... zij zegt ergens in een artikel... We undo each other, and if we don't, we miss something. Dat vond ik zo'n mooie zin. Mooi. is niet dus, mooi. Maar volgens mij moet ik hem niet vertalen, nee. want ik denk dat hij gewoon goed is. Ja, zo. en ik denk dat we hem wel begrijpen, ook al kunnen we hem niet letterlijk ja, vertalen. ja. Dankjewel. Dank mevrouw van Heemstra. Dit was de aflevering 2504. 2504. Morgen ontvangen wij Venlo naar Frans Pollux... die de songs van Bruce Springsteen in Venlo's dialect heeft vertaald. Tot dan. Radio 1. Kunststof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.